4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran gaat volgende maand weer overleg voeren over zijn nucleaire programma met het Internationaal Atoomagentschap. Volgens Iraanse staatsmedia heeft de Iraanse ambassadeur bij het agentschap dat gezegd. De gesprekken lagen sinds februari stil. Iran weigert inspecteurs toe te laten tot een belangrijke militaire installatie. Een van de belangrijkste eisen van het atoomagentschap. Volgens westerse diplomaten lijkt Iran niet van plan om alsnog aan die eis te voldoen, ook al hervat het land te gesprekken. Het Westen beschuldigt Iran van het ontwikkelen van kernwapens. Iran zegt dat het atoomprogramma vreedzaam is.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 Een vrouw die zegt dat ze erg geraakt is door de overval... biedt via de politie 5000 euro voor de gouden tip. Met het tipgeld van de politie erbij komt de beloning daarmee op 20.000 euro. Het weer, vannacht hier en daar regen, het is een graad of 10. Overdag veel bewolking, met vooral in het westen regen. In het oosten ook wat zon. Maximaal van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag ook buien, Koninginnedag droog met af en toe zon. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie: de A50 Arnhem richting Oost die is afgesloten tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dat komt door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven moet eh, Rotterdam volgen. Dat is via de A15 en daarna de A2. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, 8, 9, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom terug bij onze uitzending deze week. Wat hebben we nog voor u op de Radiorol staan? Straks tussen 6 en 7 in rondje correspondentie. Arabist, schrijver en voormalig correspondent Arthur van Amerongen. Om kans te maken op zijn boek Mambo Jumbo, uitgegeven bij Nijg en Van Ditmar... moet u even naar onze site gaan. Daar staat een prijsvraag en ik kan het u zeker aanraden. De hoofdredacteur van Esquire zei over Mambo Jumbo... briljant boek met hoofdletters. Arthur van Amerongen, dus om zes uur... de hekkensluiter van ons rondje Correspondentie. Daarvoor van 5 tot 6 Tineke de Nooi in Anders Denkenden. De presentatrice vierde gisteren 27 april, was dat haar 71ste verjaardag. En in dit uur een bijdrage van de NCRV. Op 26 april 1907 werd Teun de Vries geboren. Bij het programma Literama had men de goede gewoonte... de eerste uitzending op de maandag, aan het begin van mei... te besteden aan een gesprek over de Tweede Wereldoorlog... In 1978 viel die dag wat lastig in verband met Koning in de Dag. En men besloot eind april met de schrijver in gesprek te gaan... over zijn herinneringen aan 4045. Zijn gevangenschap in het kamp komt ter sprake... zijn schuldgevoel jegens hen die er niet uitkwamen... zijn lidmaatschap van de CPN. En de plaats van de schrijver binnen een bevrijde maatschappij. Wim Ramaker tekende voor de samenstelling... Beide heren zijn naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. We gaan nu terug naar lang vervlogen tijden. Het is april 1978. Teun de Vries in een aflevering van Literama. Het woord is aan Wim Ramaker. Dag, Teun de Vries. Wij gaan 50 minuten met elkaar praten. Het heeft een oorzaak dat je hier in de studio zit vanavond rechtstreeks. Uh, de oorzaak is niet dat je op de Literama Schrijverskalender staat. Want daar sta je op, omdat we die op deze maand gepland hebben, eigenlijk. Mm -hmm. um, er is een oude literama-traditie. Die is ingesteld door de eerste redactie. dat elke literama-aflevering, een nieuwe jaargang. begint met uh, te herinneren aan de oorlog, eigenlijk. Een Literama loopt van mei tot mei. Dus dat zou eigenlijk dan de eerste uitzending in mei moeten zijn. Maar zoals we alle weten valt maandag op Koninkendag. hebben we allemaal vrij. Is er geen uitzending? Het is een nationale feestdag. Dus we hebben dat naar voren gehaald. En willen met jou een beetje die oude traditie, wat we zelf een goede vinden, in leven houden en over de oorlog praten. Nou, het lijkt mij een hele goede traditie. Dus wat wil je van me weten? Nou, ik wil eigenlijk. Uh, ik wil eerst luisteren zeggen: voor zover, je niet, voor zover ze dat niet weten, dat zullen ze allemaal niet weten, dat je 70 jaar bent, nog wel. Hm. Uh, yeah. Over twee dagen word je 71. Dat wil dus zeggen dat je in 1907 geboren bent. Mm -hmm. uh, dat geeft dan een beetje inzicht in wat jij van de oorlog kunt weten. Hè? Want anders weten ze maar niet hoe oud je ja, bent. Ja. Um, hoe is die oorlog in je leven gekomen? Wat, uh, 10 mei, wat gebeurde er? Ja, nou kijk, het was natuurlijk niet die 10e mei. Want aan die 10e mei was al een hele periode... van kleinere crisissen en verschrikkingen vooraf gegaan. Uh, ik hoef dus alleen maar te wijzen op het feit dat in 1933... Hitler en zijn partij in Duitsland uh, door een of andere... Uh, staatsgreep aan de macht zijn gekomen. Uh, dat gevaar dat had zich eigenlijk al in de laatste jaren van de Weimar Republiek afgetekend. En dat gevaar, dat heeft sinds Hitler aan de macht was ons uh, als een soort van uh, nachtmerrie eigenlijk vergezeld tot aan die explosieve verschrikking... van die 10e mei 1940... voor Nederland aan de oorlog. Zoals je weet, is in 1939... al uitgebroken. Maar ja. toen begon... de grote verovering van West-Europa. En... Uh, nou ja... Uh, ik zou bijna zeggen, het is... het trauma van mijn generatie. Zo zou je het eigenlijk kunnen omschrijven. Het is iets wat zo ontzettend... diep in het leven... van elk van ons heeft ingegrepen. Het was een versnelling van de geschiedenis. Het was een verheviging van alle gevaren. En, uh... Ook een nederlaag, of niet? Uh, ja, het had in de eerste instantie had het uh, de schijn van een nederlaag. Inderdaad, en er waren heel veel mensen die dat ook zo voelden. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld een, uh, een oude oom van mij... met wie ik uh, in juni... 40, nog een wandeling maakte en die zei: Ziezo, nou zitten we de eerste 25 jaar op zijn minst zitten we onder de Duitse hiel. En toen zei ik, voor de ene keer dat ik dan als profeet speelde: Nee, oom, ik geloof niet dat dat kan. Zeg, want dit regime is zo, heeft zoveel verschrikkingen in zich, is zo tegenstrijdig dat het. De mensheid kan eenvoudig niet dulden dat zoiets zal bestaan. Heb je niet dus Misschien over... wordt het tien jaar of zoiets. Oh, tien jaar heb je gezegd. <laughs> Tegen je dus niet, toch niet een goede profeet. Maar... Nee. In 1936 uh, was je al lid geworden van de CPN. Had dat ja. te maken met die vooroorlogse gebeurtenissen? Oh ja. ja, zeker had dat ermee te maken. Want kijk, die oorlog is voor mij een onderdeel. Ja, niet alleen een onderdeel, het is eigenlijk de satanische climax, zou je kunnen zeggen... van de grote economische crisis die in 1929 is begonnen. En die toen eigenlijk over heel de wereld... een afschuwelijke demoraliserende uh, uitwerking heeft gehad. En... Uh, uh, ja, wil je, wat zei je ook weer precies? Uh, of je dus onder druk van die voorwassen... Ja, ja, ja. ja? Nou kijk, en onder, het, ja, onder de druk... Van die economische crisis. onder al die verschijnselen. van. Uh, van eigenlijk van. De, van ontmenselijkende misère. die eigenlijk overal optraden. die afschuwelijke werkeloosheid enzovoort. Uh, ben ik eigenlijk voor het eerst echt sociaal gaan denken. Ik had voor die tijd wel eens. een enkele sociale bevlieging gehad. laat ik het zomaar noemen. Maar toen ben ik toch echt het. in de grote politieke stijl eigenlijk gaan zien. En toen zag ik dat je eenvoudig voor dat fascisme... en voor die, die, uh, die crisis een tegenwicht moest zoeken. En dat vond ik bij uh, het communisme. Dat was toch gelijk meer voor jou een hele grote stap... want je kwam uit een uh, boers-dopers milieu... en je was ja. nog een klein beetje een estet ook. Ja. Dan is dat denk ik toch een hele doorbraak. Ja, dat was een uh, enorme ommekeer. Het was zoiets van... Uh, uh, nou... Paulus. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar bijna Paulus. Hè? Ja. Maar in ieder geval een volledige uh, uh, ommekeer, begrijp je. Uh, Want ik zeg altijd wat wit was, dat werd zwart. En wat zwart was geweest, werd wit. Uh, ongeveer... Ben je er nooit duizelig van geworden, even, van de ommekeer? Jawel, ik, uh, ik had het wel een klein beetje zo van... waar leidt dit mij naartoe? Maar ik heb toen eenvoudig gezegd... Uh, ja, als je die een keer die keuze doet, dan moet je daarvoor staan. Dan moet je de... Eenvoudig daarvan de gevolgen in alle mogelijke opzichten... die moet je onder ogen zien. Maar ik had daar, daarnaast... ik had dus voor mij, niet alleen voor mijzelf iets gevonden... maar ik had ook het gevoel dat, ik, dat datzelfde het geval was... met miljoenen andere mensen. Mm -hmm. En dat ik eenvoudig hoorde bij een generatie... die een belangrijke keuze had gedaan... En dat gaf dus weer dat hief, laten we het dan zeggen... de persoonlijke duizelingen, zoals jij het dan even hebt genoemd... hief dat weer op. Ja. Je zat al in Amsterdam, daar ben je in 1937 heen gegaan. Ja. Uh, je was daar toen redacteur gehouden van een communistisch volksdagblad. Ja. Je betreurde dat die naam zo werd, hè, volksdagblad. Ja, ik betreurde dat, omdat de oude naam was de tribune. Ja. Waarom ja. wou dat niet meer? Vond je dat een beetje te veel geschal? Nou kijk, dat, uh, dat hing uh, nauw samen met het feit dat in de uh, rond 35, 36 in Frankrijk... Uh, de volksfrontpolitiek is begonnen en een volksfrontregering is gekomen. Dat in 1936 de Spaanse burgeroorlog is uitgebroken. En dat uh, laten we zeggen aan een soort... Engere partijpolitiek, uh, dat een, die engere partijpolitiek uh, terzijde werd gezet voor een bredere politiek die ook erop gericht was met andere uh, democratische linkse partijen en personen samen te werken. Laten we dus ook de Volksfrontpolitiek, heel eenvoudig. En in dat verband werd de tribune toen Volksdagblad. Natuurlijk wel een aardige naam, maar toch niet zo tekenend als die tribunnen. Nee. En jullie dachten nog even in die uh, begintijd dat je misschien buitenschot zou kunnen blijven. Omdat er een niet-aanvalsverdrag was met Rusland. Hè? Ja, Heel in het begin. Ja, dat buitenschot blijven. Ja, als ja. communisten dus? Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, we hadden eigenlijk aan één kant hadden we altijd wel voorspeld dat een confrontatie, laten we zeggen, fascisme... ...socialisme of communisme, als je het zo wil noemen... ...dat die eigenlijk onvermijdelijk was, dat die in de lucht zat. Aan de andere kant was het natuurlijk dat je die confrontatie ook... ...zo lang mogelijk probeerde uit te stellen. Of ik zeg, je, dat deden ze dan, die politiek werd dan vooral in de Sovjet-Unie gevoerd. Omdat die ze natuurlijk ook beter nog dan wij wisten... ...dat die confrontatie dreigde... En uh, waar de politiek er helemaal op gericht was... Om, die, om dat uit te stellen eenvoudig, om dat zo ver mogelijk weg te schuiven. Ja, je bent toen uh, ondergedoken. Hè? Uh, en op een gegeven moment heeft de partij je weer tevoorschijn gehaald. Ja, ik ben in... En toen uh, heb je gehoorzaamd. Ja, Nou, het eerste uh, jaar uh, uh, ben ik gewoon in Amsterdam gebleven. Dat was dan uh, wat Paul de Groot... In een van zijn betere momenten dan heeft genoemd de gemoedelijke periode van de bezetting. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk een hele goede uitdrukking was, omdat uh, zowel de Nederlanders als de Duitsers kikken de kat uit de boom. Dat wil zeggen, er waren wel verzetsdaden, er waren ook al mensen geëxecuteerd en zo, maar de grote verschrikking was toen eigenlijk nog niet begonnen. Mm -hmm. maar, uh... Was Rotterdam eigenlijk een geïsoleerde verschrikking? Hmm? Was Rotterdam een geïsoleerde verschrikking? De bombardement op Rotterdam. Ja, ja, maar dat was dus een. Uh, ja, kijk, dat was een oorlogshandeling van een afschuwelijke omvang. Maar uh, het was toen nog niet helemaal duidelijk wat er zou gebeuren. Nee. Uh, de Nederlandse Unie was opgericht. De Nederlandse Unie, die dan probeerde om alle goedwillende, brave Nederlanders bij elkaar te krijgen. En dat heette dan ook dat dat een soort antifascistisch front zou worden, een, een, een intern front waar. Uh, wat één grote illusie bleek. Wat de communisten trouwens van begin af aan wel hadden gezien en gezegd en zo. Maar uh, de zware klappen, die waren eigenlijk nog niet gevallen. En een van de grote klappen, die was volgens mij die een scheiding van de fronten teweegbracht. Die zeer duidelijk liet zien wat men dan tegenwoordig de polarisatie noemt. Hier staat de vriend, daar staat de vijand. Ja. Is de februari-staking 1941 geweest. Dat was dan het einde van de gemoedelijkheid. Tussen aanhalingstekens. En uh, toen was het ook, uh, moest het eigenlijk ook wel voor iedereen duidelijk zijn hoe de kaarten waren geschud. En zodra die, nou die moeilijkheden tussen de Sovjet-Unie en tussen Hitler-Duitsland, die werden natuurlijk steeds groter. Dat was eigenlijk al. Uh, het hele krijgsplan, hoe heet het ook weer, Barbarossa, geloof ik. Barbarossa, ja, ja. He, dat lag al klaar. En dat is dan in juni 41 is dat uh, uitgebarsten, is dat wat gruwelijke werkelijkheid geworden. En uh, toen ben ik gewaarschuwd dat ik mijn biesenmaat moest pakken. En ik ben toen inderdaad ondergedoken tot eind 42. Toen heb ik de boodschap gekregen dat ik maar weer terug moest komen naar Amsterdam. Wat moest je toen doen? Daar ben ik geworden redacteur van de Ondergrondse Vrije Katheder. Dat was oorspronkelijk het blad geweest van de studenten, het studentenverzet. Hans Katan ja. is een van de namen, niet waar, van de bekende namen. En uh, die, dat blad dat is eigenlijk, ja, laten we dat maar zeggen... de, de tribune, mag ik nu weer zeggen, van de, ja. de katheder van de linkse intellectuelen. Geweest. En uh, daar heb ik dus tot aan mijn arrestatie in 1944. Uh, heb ik daarmee in de redactie gezeten ja. van dat blad. Je bent gearresteerd, iedereen kan zich voorstellen, naar Soldaat van Oranje en Pastorale in 1943. Mm -hmm. Hoe dat gebeurt eigenlijk, hè? Mm -hmm. dat is bij jou op straat gebeurd. Op straat, niet? ja. Ging dat echt zo dat er dan. een nou, vertel Ik kreeg plotseling. Nou, ik kreeg plotseling. Een, uh, ik, liep op de, ik was bij een uh, kennis van me geweest. Op de Rivierenlaan, wie Amsterdam weet die, weet... die kan zich dus ongeveer voorstellen hoe dat was. Ik wandelde de Rustenburgerstraat in. Ik had wel gemerkt dat er een man achter me aanliep. Maar uh, ja, ja er is natuurlijk op, nog een hele geschiedenis aan vooraf gegaan... want ik was blijkbaar aangewezen. Aan die man was ik aangewezen. Uh, door wie, dat weet ik nog steeds niet. Maar dat bleek dan later een landwacht te zijn die achter mij aanliep... Uh, er waren een paar spelende kinderen op straat. Het liep naar de, hoe heette dat toch, de spertijd. Hè? Oh ja. Dat de mensen binnen moesten zijn. Ja. Dus naar achter. Uh, de kinderen vroegen mij, meneer, hoe laat is het? En op het ogenblik dat ik op mijn horloge wilde kijken... had ik de loop van een revolver tussen mijn schouderbladen. En iemand achter mij die brulde handen omhoog schoft. En dat was het, ik zou zeggen, twee seconden. De afgrond, hè? Twee seconden de afgrond. Want het was een moment waarop je natuurlijk... dat is heel vreemd... misschien in je fantasie of verbeelding wel eens gedacht had... dat het zou kunnen gebeuren. Waarbij je je ook wel eens had afgevraagd... hoe zal ik mij houden? Hè? Uh, maar die twee of drie seconden, die waren verpletterend. Want dat was net de tijd waarin die man de greep op mij kreeg. Hè? En had ik... Mij onmiddellijk omgedraaid en er is een gezicht geslagen. Maar zo ben ik niet. En had ik een revolver bij me gehad, maar die droeg ik niet, want ik heb nooit geschoten. Waar ik later dikwijls spijt van heb gehad dat ik dat niet heb geleerd. Uh, nou, in die drie minuten, in die drie seconden was ik, uh, was ik bij wijze van spreken... Uh, in handen van de vijand. Alleen toen heeft hij mij gebracht naar het. Uh, hoe heet dat dan weer? Van de, nee, van de landwachten, uh, nou ja, de troversholt zal ik het nu maar ja, noemen. Ja, ik ja, weet ja. niet hoe officiële naam luidde. En uh, toen kwam ik weer tot mezelf. En toen wist ik dus dat ik moet een verhaal afsteken. Als ik daar ben en ondervraagd word, moet ik een verhaal afsteken. En dat verhaal heb ik gemaakt. Goed dat ik verhalen kan maken. Dat verhaal heb ik gemaakt in de tijd dat die man mij daar naartoe bracht. Langs uh, wat nu dan uh, de Churchill heet. En zo helemaal naar de buurt van de Larissestraat. En uh, aan dat verhaal heb ik stijf vastgehouden. Bij alle ondervragingen. Van begin tot het einde. En ja. Nou ja, uh, dat. Uh, maar het heeft me dan niet geholpen. Ik had natuurlijk een zo onschuldig mogelijk verhaal bedacht. Maar uh, dat ik er eigenlijk ingevlogen was. Want ze vonden namelijk in mijn zak een brochure die door de Vrije Katheder was uitgegeven. Dat heette Om de Toekomst van Nederland. Nou, dat was Finders hilfe. Ja. En uh, op dat motief ben ik uh, naar Amersfoort gestuurd. Uh, zat je dat niet ontzettend dwars, dat iemand tegen je zegt dan? Dat lijkt me echt de vernedering, handen omhoog geschoft. Nou, dat was maar het begin van de vernedering, hè? want toen begon het pas. Mm -hmm. Natuurlijk. Uh, eerst aan de Weteringsgans... Uh, in een Einzelhaft, zoals het heette. En ik, die toch eigenlijk beter had moeten weten... wist op dat ogenblik niet dat die Einzelhaft, dat het was voor mensen die eigenlijk al... Uh, min of meer voor de dood, voor de executie waren voorbestemd... Uh, na een week of twee bij drie anderen in de cel... en nog een week later naar Amersfoort. Maar daar, dat is de vernedering, mm -hmm. eh? Dat heette dan een doorgangskamp, maar het was uh, natuurlijk een concentratiekamp. Ik zal niet zeggen met de enorme uh, gruwelomvang van uh, een Dachau of zo. Of van, een, uh, echt van die Duitse vernietigingskampen. Mm -hmm. Dat had het nou ook weer niet. Maar het was, uh, was uh, in zijn soort was het toch uh, was het, uh, echt dehumaniseren. Het was een ontmenselijkende geschiedenis, hè? Uh, meteen uh, je kleren uit uh, oude Duitse uniformen aan gescheurd, uh, vuil, uh, smerig, vol met luizen, uh, soort uh, precies hetzelfde ondergoed om te beginnen. Dat kreeg je dan en uh, uh, uh, haar afgeknipt enzovoort. Uh, een heel ritueel moest je leren van uh, ja wat dan uh, hoe je het uh, in de houding moest staan voor de, voor de Duitse beulen. Want het, zo, dat waren ze toch. En, uh, nou ja, fijn, uh, ieder persoonlijke uh, mogelijkheid was daar een mens eenvoudig ontnomen. Mm -hmm. ja. En bovendien werden dan de politieke gevangenen. Dat is dus een van de alle smerigste Duitse trucs en streken geweest... die werden met criminelen, met zwarte handelaars... met onderwereldtypes enzovoort op één hoop gegooid. En jij was een politieke gevangene? Ik was een politieke gevangene. Ik had dan uh, een rood driehoekje op die oude tuniek. Ja. En zo. En, uh... en kijk, en dat is natuurlijk een demoralisatie... Daar zit een, een enorme gevaar van demoralisatie in... waarvoor inderdaad... Ook bij de politieke gevangenen, vaak jonge en zeer onervaren. En bijvoorbeeld ja, van het platteland komende jongens en zo, nog wel eens bezweken. Voor dat soort. Daar konden ze eigenlijk helemaal niks aan doen. Daar werd een sfeer geschapen van, het, van demoralisatie en zo. Dat was natuurlijk heel bewust en heel geraffineerd uitgedokterd. Hoe ben je er doorheen gekomen? Je leest vaak dat mensen dan die er doorheen willen komen, heel. Nou gezet zichzelf in de hand houden? Ja, nou, ik uh, heb geluk gehad. In welke zin? Ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad... Uh, ik uh, werd eerst bij een barak ingedeeld van uh, een soort kapo... een soort blokhoofd, ook een gevangene. Maar een van degenen die meehielpen om de anderen te demoraliseren... te tyranniseren, de... Die, het bij, die de bijnaam had, Het Boze Oog. Hoe die man in werkelijkheid heet, heb ik wel eens een keer geweten, maar... Een beetje Karel achter Een hmm? beetje Karel achter hè? Het Boze Oog. Ja, Met ik weet Diana niet of hij... Mm -hmm. ja, ja, nee, maar hij, hij werd Het Boze Oog genoemd. Mm -hmm. <kwijnt> en uh, dat was een man die tyranniseerde zijn medegevangenen... op een geweldige manier. Nou, wij moesten toen... Uh, Werk doen. We moesten dan ook inderdaad ons brood verdienen. Nou, dat was natuurlijk op zichzelf een al aanfluiting. Ik moest dus bijvoorbeeld riet vlechten waarvan uh, schoenzolen werden gemaakt. Het was zomer, zomer 1944. En de mensen, er waren geen schoenen meer. De mensen kochten dan zoiets van linnen schoenen. en daar werden dan rieten onder, dikke gevlochten rieten zolen onder uh, gezet. Nou, die, die, die, die, dat riet, dat, dat moesten wij dan als gevangenen vlechten. Andere gevangenen moesten speelgoed maken. Andere gevangenen werkten op een afdeling van de NTS. Uh, dat waren dan meer de technisch gescholden die dan nog iets... maar ja, dat had ik helemaal niet, natuurlijk. Twee linkerhanden en zo. En bij dat, uh, dat riet vlechten, dat dan in de, in, moest je in de brandende zon staan... En in ieder ogenblik, je mocht dan wel gaan drinken. Dus ik dronk weer, net als heel veel van die mensen, dronk veel te veel. En uh, kreeg daarvan uh, natuurlijk onmiddellijk een, een ontzettende buikloop. En uh, dat heeft mij erg uitgeput. Nou, ik mocht dan een dag of zo mocht ik in de barak blijven. De zieke brak werd... hm? of gewoon in je eigen barak? Nee, gewoon in mijn eigen barak. Nee, ja. Het was nog niet de zieke barak. Daar ben ik ontdekt door Leo Boekraat, de katholieke dichter Leo Boekraat. Uh, die op een lijst van gevangenen had, mijn naam had gezien. En die was gaan kijken waar ik zat. Hij zat namelijk, dat moet ik er dus bij vertellen. in de zogenaamde schrijfstoebe. Hij was ook gevangenen. En in de schrijfstoebe, dat was een soort. ja. gevangenenadministratie. Die hielden dus. Uh, en uh, die hadden dan een iets dragelijker bestaan dan de rest. Maar uh, hun dreigden dezelfde risico's als ons, namelijk om ook naar Duitsland doorgestuurd te worden. Maar Leo Boekraad, die verkeerde op dat ogenblik dan in een, laten we zeggen... In een, vergeleken met mij, in een enige bevoorrechte positie. En uh, die heeft mij toen inderdaad uh, eruit gevist... en in een andere barak laten plaatsen... waar een vroegere kapitein, een vroegere reservekapitein Blokoudster was... zoals dit heette. En uh, nou, daar had ik het geluk dat ik in, in dat blok werd ik administrateur... Dus ik moest toezicht houden op het, uh, het, uh, het halen van het eten... op de mensen die kwamen en gingen. Moest ik de boekhouding van bijhouden ja. en zo. Porties eten uitdelen en, en al dat. En dat was je geluk? Maar dat was mijn geluk. Dat was een, een geluk voor mij. Want toen hoefde ik, niet meer, uh, ik hoefde geen riet meer te vlechten... en buiten in, de, in die brandende zon te staan en zo. En op een gegeven moment ben je vrijgelaten... Nee, nee, dat heeft dus heel lang geduurd. Ik denk het eenvoudig over. Nee, ik ben niet op een gegeven moment zomaar vrij. Dus dat heeft eigenlijk de hele winter geduurd. Maar ik had telkens, ik heb dus telkens dit geluk gehad dat ik, waar ik voorkwam op een uh, zogenaamde transportlijst, want er werden toen, iedere maand gingen er toen nog grote contingenten van die gevangenen naar Duitsland, die werden doorgezonden. Uh, dat ik elke keer vanuit die schrijfstoel, wie dat precies heeft gedaan, dat weet ik niet... maar dat mijn nummer werd geschrapt. En uh, ik bleef gewoon hangen en op een gegeven ogenblik ben ik door de dokter uh, ziek verklaard... wat ik helemaal eigenlijk niet was. Ja, ik heb geloof ik toen eens een tijdje een soort aandoening gehad of zo... maar dat uh, ben ik in de ziekenbarak. Kijk, en in de ziekenbarak, dat was ook een soort uitwijkmogelijkheid. Ook betekende ook niet, hoor, dat je daar uh, veilig was. Want ze haalden op een gegeven ogenblik ook uit die ziekenbarak... haalden ze dan de minste zieken, die haalden ze weer eruit... en die gingen ook toch, toch nog weer weg. Maar mij is dat dus niet gebeurd. En toen heb ik het geluk gehad... Uh, in februari... nee, in maart 1945... Uh, Kort daarvoor was de tekenaar Henk Henriët in uh, Amersfoort binnen, inge, binnengebracht... door Vlaamse SS op de Veluwe. Hij ja. maakte een hongertocht, dat wil zeggen een speurtocht naar eten... Naar eten ja. wat hongertochten toen werd genoemd. En hij was uh, gearresteerd. Die Vlaamse SS arresteerde alles wat zo los en vast was... en dat werd maar naar Amersfoort gestuurd... En uh, die Henk Henriette heeft daar zeer korte tijd gezeten... en is toen met een van de laatste transporten nog naar Duitsland gestuurd... is bij die gruwelijke ramp van het schip Kaap Arcona is die omgekomen. Of, en dat is weer een, een van die vreselijke geschiedenissen op zichzelf. Maar er was een verzetsgroep in Amsterdam... en die had door een of andere, ja, hoe moet ik dan zeggen, slieuwe... Manoeuvres hadden die een bewijs van in vrijheidsstelling... voor Henk Henriët weten te krijgen, ondertekend door Lages. Ja, Willy Lages. Door Willy Lages. En toen bleek dat Henk Henriët al weg was. Toen zeiden ze, laten we dan de naam van Teun de Vries... op dat... Uh, op dat formulier, of hoe heet dat, ja, op ja. dat bevel. Ja. Nou, maar zo ben ik... Brief Uit het kamp gehaald. Ik ben eruit gehaald door een man... die had een grote SS-ring aan zijn vinger. Hij zei, je gaat met me mee. Nou, en ik vond dat helemaal niet leuk, want het was meer dan eens voorgekomen... dat mensen die dan met een SS-er meegingen... dat die naar de schietbaan werden gebracht... en dat je dan enkele ogenblikken later een paar schoten hoorde. En je weet dat bij die schietbaan er nog heel wat geëxecuteerde mensen... Vooral in de uh, laatste tijd. na, na 1945, ja. Uh, en... Maar toen die man, hij zei, Ga, je loopt met mij naar buiten... en als je buiten het kamp bent, dan zul je iemand zien die je kent. Nou, ik vertrouwde het helemaal niet. Maar toen we die schietbaan voorbij waren... toen kwam er een heel klein beetje vertrouwen in me. En toen zag ik aan het eind van die lange laan, het lag nog sneeuw... zag ik een... Uh... Amsterdamse kennis inderdaad staan. Ari Jansma. In mijn verwarring herkende ik hem eerst niet eens. Maar toen hij zei Ari, Toen ineens van die flits van de herkenning enzovoort. Ze hebben mij in een auto met uh, hout, gas... hebben ze mij gestopt. En ze hebben mij laten onderduiken bij Jamus. Daar heb ik eerst een tijdje gezeten in Laren. En later ben ik naar Amsterdam gebracht. En uh, met de bevrijdingsdag ben ik dan ook weer opgedoken. Je bent bevrijd en je zit hier nog, dus je bent echt helemaal bevrijd... tot op deze dag, bevrijd gebleven. Je leest bij veel mensen, ik had er last van eigenlijk mm. ook... dat ze een soort, wat ik dan aanduid als een merkwaardig schuldgevoel hadden... ten opzichte van de andere mensen die er niet uitgekomen zijn. Ja, dat schuldgevoel is inderdaad een realiteit. De een heeft het iets meer dan de ander. Ik heb er ook wel last van, ga de ene keer meer dan de andere... Uh, wanneer ik mij dus bijvoorbeeld, wat dan ja, in mensenleven vaak gebeurt... onverwacht, je weet ook niet om welke reden... plotseling weer gezichten opduiken, namen opduiken enzovoort uit die tijd... dan is dat schuldgevoel waarvan je weet dat daar een, een fatale afloop achter zit... Hè, mee verbonden is, dan in, is inderdaad, kan dat schuldgevoel uh, soms heel erg plagen. Ja, wat voor soort schuld is dat dan? Mm. Wat voor soort schuldgevoel? Ja, waarom moesten zij nou ondergaan? Waarom ik niet? Waarom kwam ik nou juist vrij? He? Waarom kwam ik nou bijvoorbeeld vrij vier dagen voordat de aanslag op Router werd gepleegd, op de Woeste Hoeve, dat er toen voor vergelding, ik geloof, vijftien mensen van het kamp Amersfoort zomaar in het wilde weg zijn uitgekozen en tegen de muur gezet, waar ik dus ook bij had kunnen zijn, omdat ik nog bij de, inderdaad bij de kleine groep politieke gevangenen hoorde, bij de laatste eigenlijk groep politieke gevangenen en zo Waarom? Waarom? Ik bedoel dat uh, ja, dat is eigenlijk het, uh, het ondergrondelijke toeval. Je kunt zeggen toeval bestaat niet en zo, maar uh, ja, het bestaat toch in die zin bestaat het toch wel? Heb je nog wel eens last van of helemaal niet meer? Ja, daar blijf je wel eigenlijk wel last van houden, hoor. Ja, je blijft het wel en nu is het. ik heb dat schuldgevoel. Ja. Een schrijver heeft natuurlijk de zegen, zou je kunnen zeggen... die heeft de gezegende gaven om dingen van zich af te kunnen schrijven. Al is het dan maar tijdelijk. In De Man met de Twee Levens, wat in 1972 is geschreven... en wat de geschiedenis uit het jaar 1572 behandelt... een man die een schuld op zich laat ten opzichte van uh, zijn medemensen eigenlijk ook een politieke schuld, of een, een religieuze schuld... hoe je het maar noemen wil. Uh, en die die schuld later, door zijn levenshouding later... weer goed maakt, eigenlijk. Daar zit jouw verwerking in. En daar zit eigenlijk een stuk van mijn eigen schuldgevoel... en zo is, dat, is daar toch wel in verwerkt. Nee, voor de mensen die het willen lezen, haal ik graag de titel. Het is De Man met de Twee Levens, een novelle uit het revolutiejaar 1572. En het is uitgekomen bij Querido. Je hebt veel meer boeken geschreven waarin uh, die oorlog zit. Uh, welke zijn je het meest dierbaar? Ja, dat is een hele... Eigenlijk uh, hou ik van al die verhalen. Maar <tiek> misschien op een bepaalde manier... Uh, als een van de merkwaardige zou ik het bijna willen zeggen... is het verhaal W.A. Man omdat dat met een aantal anderen in de oorlog is geschreven... als uh, reactie op de gebeurtenissen die ik om mij heen heb waargenomen. Ja. Dus het, gewone, het leven van de gewone mensen in de oorlogstijd. Ja. En uh, die WA-man, dat is de geschiedenis van een gewone een gekelderde kleine burgerjongen... die zo vol zit met wrok en rancune tegen de arbeiders aan de ene kant... en die eigenlijk omhoog wil aan de andere kant... die zich wil losmaken uit dat naargeestige milieu... en die het fascisme kiest die voor de grote kampioenen van tucht en orde... en de gelaasde, de gelaasde voeten, de gelaasde benen en ja. zo. Voor de man heb je in 1945 de staatsprijs... voor verzetsliteratuur gekregen. Ja, ja, ja. Was je er blij mee? Ja, natuurlijk, was ik erg blij mee. Het was een van de tien, een van de tien verzetsprijzen ja. die toen zijn. Uh, ik was niet de enige. En, uh, maar dat verhaal, daar hecht ik altijd zelf ja, op een bepaalde manier. Uh, is dat voor mij een... Uh, was dat een, een echte analyse zo van, uh, van eigenlijk dingen die in Nederland gebeurd waren. Ja. Je hebt ook nog geschreven, naast een heleboel andere dingen... maar over de oorlog, uh, het meisje met het rode haar over Hannie Schaft. Ja, ja, ja. ja. Uh, en je zegt eigenlijk in een nawoord bij de uh, laatste druk... die dacht ik vorig jaar is uitgekomen... Ja, ja. Uh, dat je het betreurt dat er voor Hannie Schaft nog nooit een monument is opgericht. Ja, dat vind ik van een Nederlandse Kleingeestigheid en engheid enzovoort. Ja. Omdat dit een van de weinige echte vrouwen in het verzet is geweest. Vrouw met een, met een wapen in de hand. Ja, uit Haarlem. En een vrouw die, ja, uit Haarlem. Die een enorme uh, geestelijke en politieke crisis heeft meegemaakt. die eigenlijk uh, daardoor hoog boven haar eigen niveau, of boven haar milieu, of hoe je het maar wilt zeggen, is uitgestegen. Die ook werkelijk eh, daardoor, ja, dat klinkt dan een beetje gek, monumentale eh, afmetingen heeft gekregen als persoonlijkheid. En eh, een echte partizane, zoals ik dat eh, graag noem. Geloof je in monumenten? Ja, ja, ja. ja. Ik vind een monument... Eh, dat, dat is een herinnering, hè? Dat is iets... Uh, mensen worden er... Wie is dat? En zo. Mensen blijven... Eventueel blijven ze staan. Eventueel blijven ze ook niet staan. Ik heb bijvoorbeeld later gemerkt... dat mensen bij het beeld van Spinoza... bijvoorbeeld in Den Haag... niet blijven staan. Of wanneer ze gevraagd worden... Weet u wie dit is? Dat ze zeggen... Hé, hey, nou, ja, nee... Daar heb ik me eigenlijk nooit rekenschap van gegeven. Het kan tweezijdig werken. Hm. Maar... Uh, ja, nou ja, goed, ik vind dat Nederland uh, dat toch veel van zijn verzetsmensen met monumenten heeft geëerd. Zeker een monument had moeten oprichten voor Hanni Schaft tegenover het station in Haarlem. Een hele grote, meer dan levensgrote figuur, want ze was meer dan levensgroot ja. door haar hele... Activiteit. Ik heb je boek herlezen. Uh, mm -hmm. Je hebt het bewerkt, je hebt het wat bekort hier en daar. Naar mijn ja. gevoel is het daardoor beter te ver voorkomen. Ik ook, vind uh, ik voor ook. De, voor deze tijd, althans, dan, ja. dan de eerste drukken. Precies. Uh, wanneer ik dan, zoals vorige week, een film zie als Pastoral in 1943... en een paar maanden daarvoor al Soldaat van Oranje... Uh, en de Italiaanse film Een Bijzondere Dag... dan vind ik het zelf eigenlijk een ontzettend goed boek om te verfilmen. Ja, nou, dat is ook... Uh, misschien, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen... Er vormen zich bepaalde eh, voornemens, beginnen zich af te tekenen... om inderdaad iets met eh, dat boek te gaan doen. En Zou je dat, dat geen veel beter monument vinden dan? Ja, ik bedoel, de vorm van het monument doet er ja. eigenlijk ook niet. Daar heb nee, je eigenlijk volkomen gelijk in. Dat de vorm van het monument er toch eigenlijk heel weinig toe doet... Uh, dat zou natuurlijk ook erg mooi zijn als dat... En dat zou dan inderdaad, uh, voor zover daarover gesproken is... er is al over gesproken... Uh, zo uh, aftastende mogelijkheden... Uh, Om dat echt ook een, de geschiedenis te laten uh, zijn. Aan de ene kant van het verzet. Aan de andere kant van een persoonlijkheid in dat verzet... Die grote, een grote crisis en een grote sterke persoonlijke ontwikkeling door mij. Om daar juist de, de nadruk op te gaan leggen. Het zou dan een speelfilm worden? Ja, ja, ja. Ja, dat moet wel, ja. ja. Omdat tenslotte ook mijn boek een roman is en geen biografie. Ja. Wie denkt daarover na? Uh, mag ik dat voorlopig nog even voor mij houden? Tuurlijk. Ik denk er zelf ook wel over na. Maar... Je zou er blij mee zijn. Ik denk een klein beetje mee. Hè? Je zou er blij mee zijn. Ja, ik zou het uh, ja. erg op prijs stellen. Ja. Heb je Pastorale in 1943 gezien? Of niet? Nee, nog niet. Dat uh, moet ik wel gaan kijken. Ik heb gehoord dat het, ge dat het een goede film is ja. en gelezen. De oorlog is heel lang geleden. Uh, wanneer je het dus zo vertelt, dan is het eigenlijk weer een dag als gisteren. Hoewel het toch eigenlijk ontzettend lang geleden is. Uh, de plaats van de schrijver was toen heel uh, bepalend. Hè? Die moest zijn maatschappij wakker schudden. Je bent nu vrij, je mag alles schrijven wat je wilt. Hoe zie je nu die plaats en die positie en de functie van de schrijver binnen onze huidige bevrijde maatschappij? Nou, Wim, ik vind dat een verschrikkelijk moeilijke vraag om te beantwoorden. Uh, ik heb daar eigenlijk mijn hele leven lang antwoorden op proberen te geven. Ik heb dat zo in mijn echte... Uh, laat ik dat maar zeggen... hoogcommunistische periode... <laughs> heb ik daar inderdaad wel eens het antwoord op gegeven... van het socialistisch realisme in het algemeen. Uh, de schrijver tekent de maatschappij in haar ontwikkeling... en geeft ook wegen aan revolutionaire wegen dikwijls, waar langs die ontwikkeling zou moeten worden geleid. Uh, de echte schrijver legt zich niet neer bij uh, de misères enzovoort, maar hij heeft een optimistische inslag en hij wekte de mensen op om achter de wolken de zon te zien schijnen... of het, uh, niet, niet uh, bij het leed neer te zitten, maar uh, voor te streven. Omdat streven dan toch een van de grote eigenschappen van het mensdom is. Huh? Maar uh, ja, uh, ik heb aan deze min of meer absolute antwoorden... ben ik toch ook wel eens weer een beetje gaan twijfelen. Ik ben namelijk wel eens gaan twijfelen aan de... Het effect dat de woorden van een schrijver toch op de mensen hebben. Misschien onderschat ik dat wel. Het is namelijk verschrikkelijk moeilijk. Kijk, in de oorlog was het duidelijk. In de oorlog was het duidelijk dat de schrijvers... en vooral ook de dichters, die hebben daar een grote rol bij gespeeld... Uh, een bemoediging vormden. Ja. Een bemoediging voor de gewone man en de gewone vrouw... die dikwijls alleen maar de, de zwarte wolk van bezettingsellende zagen... Zo, maar uh, ja, uh, is het inderdaad zo dat een schrijver geweldige invloed op mensen kan uitoefenen? Daarover ben ik toch wel iets relatiever gaan denken. Zo. Dat komt ook omdat een schrijver eigenlijk niet weet waar zijn boeken terechtkomen. En dan in een land als Nederland uh, is het eigenlijk geen gewoonte. Dat moet ik dan van Oost-Europa wel zeggen, bij een kritiek die ik heb, dat daar de... Schrijver, ik was ontzettend veel brieven van zijn lezers ontvangt en van zijn lezeressen. En dat gebeurt hier in Nederland maar zeer sporadisch. Mis je zo'n respons? Pardon? Mis je zo'n respons? Ja, in zekere zin wel. Ik bedoel, het zou je namelijk oriënteren ten aanzien van die vraag... hoeveel hoe, hoe effect heeft het? Hè? Mm -hmm. Dus ik krijg wel brieven, wel us, wel us... Begrijp je? Soms van jonge mensen, soms van oudere mensen... van mensen uit alle mogelijke uh, uh, rangen en standen, zoals dat dan heet. Uh, toen ik het boek had geschreven, het motet voor de kardinaal... waarin de muziek een enorme rol speelt... kreeg ik veel, of meerdere brieven van mensen, van muziekliefhebbers. Begrijp je wel? Ja. Uh, toen ik de roman Pan onder de Mensen had geschreven... die in het oude Rotterdam speelt, het vooroorlogse Rotterdam... kreeg ik brieven van oude Rotterdammers en zo. Ja. En, maar het, het is toch niet in die mate dat je daaruit voor jezelf... een conclusie kunt trekken van kijk, uh, ik, mijn werk heeft dat en dat effect. Ja, je weet nooit op hoeveel nee, mensen. Betekent Pardon? dat dat je toch een klein beetje... Uh... Uh, oude uitgangspunten loslaat. Ik bedoel, je laatste nou, roman... Nou, in principe eigenlijk niet. Nee, kijk, maar je, want... la, je laatste roman, hè, deze, die ja. de vrouwen eten, ja. uh, over Guy de Maupassant, ja. uh, is toch een hele andere roman? Hè? Dat... dat is een heel andere roman, ja. En uh, dat hangt samen met het uh, verschijnsel in mijn schrijversleven... dat ik uh, zo na de zestiger jaren een enorme belangstelling ben gaan... Uh, koesteren voor kunstenaarslevens, ja. omdat ik in het kunstenaarsleven zie ik, uh, dat heb ik geloof ik al zeer, daar al vaker gezegd uh, in min of meer acute vorm zie ik algemene problemen weerspiegeld, niet allemaal, maar toch een aantal. En uh, nu heb ik uh, wat die kunstenaarslevens betreft, heb ik een paar keer schilder over schilders geschreven, ik heb over muzici geschreven, ik heb eigenlijk nooit over een schrijver een roman geschreven, en dat zou ik toch eigenlijk ook altijd... Eigenlijk had ik dat altijd het liefst gedaan. Maar daar ben ik altijd nog een beetje omheen gelopen, begrijp je? Ja. Maar, uh... nou, Nou, ik, uh... ik ben er eigenlijk opgekomen... doordat ik eerst een novelle wilde schrijven... over uh, de Russische emigranten Marie Baskertjev. Maar Marie Baskertjev heeft een correspondentie gevoerd met haar tijdgenoot... En een stadgenoot, mag je wel zeggen, Guy de in Parijs. Uh, zij hield zich op de vlakte, ze verborg zich achter een... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, anonimiteit. In de... Maar uh, van haar persoon ben ik eigenlijk op Maupassant gekomen. En daar had ik mijn schrijver. Ja. Je bent ook zo begonnen eigenlijk, hè? met de kunstenaar, met Rembrandt. in, Eer ja, in ja, ja. ja, wat natuurlijk niet een van mijn sterkste boeken is. Maar wat natuurlijk wel een bepaalde trek in mijn voorkeur en zo, al aanduidt ja. Ja. ja. Ik wil gewoon uh, voor het slot van ons gesprek... het motto gebruiken wat je in dat boek De Vrouweneter hebt laten zetten. Uh -huh. uh, daar ja. staat, hè, en dan denk ik aan je servant als de verjaardag... en ik bedoel het allemaal heel oprecht. Uh -huh. De dood is een schandaal. Uh -huh. Ervaar je dat zo, nu je ouder wordt? Je bent nu twee keer zo oud als ik. Ja, ja. ik ervaar dat als een schandaal in die zin dat uh, de glorie van het leven nooit lang genoeg kan duren... en dan zeg ik met opzet de glorie... ik zeg niet de afnakeling en de ellende... en dat het afbreken van levensprocessen... op mij een afschuwelijke en destructieve uh, indruk maakt. En in het geval van dat boek De Vrouweneter... waar aan de ene kant over Marie Baschitsef wordt geschreven... een zeer begaafd en talentvol meisje... Een beetje een dilettante, maar uh, helaas ook begaafd, als je het zo mag noemen, bezocht. Ondermijnd door uh, de TBC, wat toen een ongeneeslijke ziekte was. Aan de andere kant Guy de Maupassant, ook vervolgd door een ongeneeslijke ziekte die hem krankzinnig zal maken en in de dood zal drijven. Voor die twee gaat het motto dat de dood een schandaal is helemaal op. Die zijn echt midden in hun... Ja, laten we dan maar zeggen, hun bloei in, in, de, in, de, in, de, in de bloesemtijd van hun bestaan... en van hun capaciteiten zijn die uh, afge, afgesneden. Nee, ik ervaar deze roman als één groot verzet tegen de dood. Ja. Kunnen we dat nu van je verwachten, vanaf, vanaf heden, of niet? Ja, ik bedoel, ik geloof dat ik mij eigenlijk altijd tegen de dood heb verzet. Ja. en uh, Uit liefde voor het leven zullen we dan maar zeggen. Het klinkt allemaal heel simplistisch, maar dat is het toch eigenlijk wel. Waar ben je op het ogenblik mee bezig? Uh, ik ben eigenlijk... met verschillende dingen bezig. Ik heb net een nieuw boek gemaakt... met verhalen over mijn dubbelganger Wildtjada. Uh, heel eenvoudig gezicht. Zou je ze kunnen noemen Friese dorpsvertellingen. Maar het is voor mij de nostalgie van uh, het geboorteland. De nostalgie van uh, de tijd voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. En, uh, en sluit aan bij mijn vroegere bundelsvertellingen over wildjaarden... bij de tegels van de haard, bij de namen in de boom. Dit nieuwe boek zal heten De Vogels om het Erf. zal uh, in de nazomer verschijnen. Zo Dat is dus een van de dingen die ik betrekkelijk kort geleden heb afgesloten... Maar het grote boek waar ik dus altijd nog aan werk... dat langzamerhand begint dat een soort levenswerk te worden... als je het zo dat is uh, ja, een geschiedenis van de sociale ketterijen. Eigenlijk van de oudste tijd van het Christendom af... tot en met de wederdopers. Uh, ik zie namelijk in die ketterijen... daar zie ik een uh, geweldige uh, beweging in... met steeds nieuwe gezichten die zich tegen de... Verwereldling van de, verwereldlukking van de kerk heeft gericht. Uh, die de lelijke, de feodale, de, de machtspositie van de kerk... steeds door kritisch heeft ondermijnd. Hè. En die daarmee niet alleen de reformatie heeft voorbereid... maar naar mijn gevoel ook de hele uh, secularisatie... Van het, uh, van het godsdienstig verzet in de vorm van... Van arbeidersverzet, van proletarisch verzet. Ik hoop van harte, en ik denk alle luisteraars met mij... en alle redactieleden hier zich ook, dat je dat zult halen met af te maken. Ik wens je bij deze al als eerste, vermoed ik, geluk met je ene ste dus verjaardag. Dat is toch een hele optimistische kreet? Ja. Teun de Vries, heel erg bedankt. Ik dank jou, Wim. De Teun de Vries in een aflevering van Literama. Een bijdrage van de NCRV uit 1978. Wim Ramaker was in gesprek met de schrijver... die op 26 april 1907 in het Friese Veenwouden geboren werd. Hij overleed in 2005 op de respectabele leeftijd van 97 jaar. Wim Ramaker was een minder lang leven gegund... Hij zag het levenslicht in 1943 en overleed in 1992. Het jaar daarvoor was hij directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geworden. En ik ben benieuwd wat hij te zeggen gehad zou hebben... over dat omstreden voor te lezen gedicht bij dodenherdenking. We zullen het helaas van hem nooit meer horen. The-servies, weer is de markies, draagt een pruik, bloemen in je haar. De sloot is een gevaar, struit. je jurk kapot en mama boos. Je was pas zes. En lang nog geen prinses, maar nu ben jij de koningin. Onze koningin, hoor de mensen buiven, zij aan zij. Twaalf je op een rij, voor onze koningin. Altijd met een lach, nooit een slechte dag. Je hakken raken zelden nog de grond, een gouden rijtuig rijdt je rood. Onze koningin. Het ochtenddauw. met hoe heet die nou, te ver van huis. Veeg op je gezicht, niet zeggen mondje dicht. Te laat weer thuis, mama zo bezorgd je was. slotte nog maar zes, en lang nog geen prinses. Maar nu ben jij de koningin, onze koningin. Hoor de mensen wuiven zij aan zij. Twaalf je op een rij, voor onze koningin altijd met te laag. Nooit een slechte dag, de hakken raken zelden nog de grond. Een gouden rij, daar rijd je rond. Onze koningin. Wuiven zij aan zij, twaalf lakeien op een rij. Voor onze koningin altijd met een laag, nooit een slechte dag. De hakken raken zelden op de grond, een gouden rijtuig rijdt je rond. Onze koningin. Koningin van Trio Hogeboom, Maré en van der Winkel. Van hun nieuwe CD getiteld Niet Aaien. En dat is een humoristische uh, liedjes. CD. En dat is tevens ook de titel van hun nieuwe muzikale liedjesprogramma. Van Johan Hogeboom, dus. Bas Maree en Ludo van der Winkel. Met verhelderende filosofietjes en een flinke dosis zelfspot. gaan de heren op zoek naar een veilige plek voor den twijfelende mens. En volgend seizoen gaan ze weer op theatertour. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via nachtvluchten.fm... of u schrijft naar postbus 500... Nee, ik ben ineens het postbusnummer kwijt. Wat raar ach, het zal de leeftijd zijn, ik ben 50. en dan begint dat uh, korte en dat lange termijn geheugen... volgens mij het een beetje op te geven. Postbus 500... 1800, 1200 Alpha Mike in Hilversum. Op de site trouwens, nachtvluchten.fm... daar staan ook de winnaars van de prijsvraag met betrekking tot Margriet Brandsma... eerder deze maand te gast in Rondje Correspondentie. En die winnaars zijn Gerda Koper-Boersma uit Utrecht... Nano Immelman uit Amersfoort en Matty Lelieveld uit Den Haag. Zij winnen het door Margriet Brandsma geschreven... Het Mirakel Merkel, verschenen bij uitgeverij Conserve. Nog heel even geduld, want het eerste exemplaar wordt aanstaande zondagmiddag... 29 april overhandigd aan Marnix Krop, Nederlands ambassadeur in Duitsland. Het Mirakel Merkel.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 Ik zeg nee, je nieuwe baas, ik drink mijn kop aan de macht, Babette van Veen. Het is namelijk niet alleen maar de dag komende maandag, 30 april... maar het is ook haar 44ste verjaardag. Vrouwen aan de macht zal zeker niet aan de hand zijn... straks tussen 6 en 7, wanneer wij 8 uur van Amerongen ontvangen... Want dan is hij ook zelf een beetje aan de macht. En wij natuurlijk, Barbara Elbert en ik. <laughs> onder de bezielende leiding van uh, technicus Jimmy van de Beek. Dat natuurlijk ook. Artur van Amerongen. Ja, ook dat levert weer een prachtige prijsvraag op. Daarvoor kunt u gaan naar teletextpagina 331... of naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. En u kunt dan kans maken op een van de drie exemplaren... van het boek Mambo Jumbo. En de... Vraag luidt als volgt. Deze moet u dus eerst goed beantwoorden. Wilt u kans maken op een van die exemplaren... die wij van uitgeverij neigen en van Ditmar ter beschikking gesteld hebben gekregen? Welke beruchte programmamaker waarmee Arthur van Amerongen vaak samenwerkte... maakte een radiodocumentaire over het nieuwe bestaan... dat van Amerongen in Paraguay probeerde op te bouwen? Dus welke beruchte... jawel... Programmamaker, waarmee Arthur van Amerongen vaak samenwerkte, maakte een radiodocumentaire over het nieuwe bestaan. dat van Amerongen in Paraguay probeerde op te bouwen. Teletextpagina 331 kunt u het nog even teruglezen. En dan kunt u een briefkaart sturen naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. of u beantwoordt de vraag via nachtvluchten.fm. Het is tijd voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met onze uitzending tussen 6 en 7. Dus Arthur van Amerongen in rondje correspondentie. En in het volgende uur Andersdenkenden en daarin... is Gerard Klaassen in gesprek met de inmiddels 71-jarige Tineke De Nooy. Tot zo.